Eerst overnachten de pelgrims in een tentenkamp in de stad Mina... waarna ze vroeg in de ochtend vertrekken naar de berg Arafat. Op die berg bij Mekka heeft de profeet Mohammed volgens de islam... zijn laatste preek gehouden. De bijeenkomst op Arafat is de eerste van een reeks plechtigheden... die samen de hajj vormen, de jaarlijkse bedevaart voor moslims. Dan nog het weer. Het is vannacht meest bewolkt. Lokaal kan er regen vallen. De minima liggen rond 9 graden. Overdag blijft het meest bewolkt... met vooral in de noordelijke helft van het land af en toe wat regen. De middagtemperatuur ligt rond de 13 graden. Dit was het NOS-journal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. time I was everything and nothing all in one when you found me I was feeling like a cloud across the sun You light up every second of the day But in the moonlight You just shine And Lady Di hoorde de Sam van Elton John, 1997. Toen maakte de man, de Monde LP, de Big Picture. En daaruit hoorde je dan... Something about the way you look tonight. nacht allemaal. Welkom. Dit is de tweede uur van de nacht. Ging het anders het muziekprogramma van de vader op Radio 1. Boer zoekt vrouw. Daar ga ik het ook over hebben. En nu heb ik al zoiets van... Uh, dat er misschien mensen kunnen zijn die denken van... oh nee, hij toch ook niet... Nou, ik zal je eerlijk bekennen. Ik heb nog nooit één aflevering van dat programma gezien. Boer zoekt vrouw. Maar er wordt uh, zoveel naar gekeken en zoveel uh, over nagepraat. Onder andere in de wereld draait door dat ik bij mezelf dacht... ik ga eens een aantal platen bij elkaar zoeken... die op een of andere manier iets te maken hebben met het platteland... het boerenleven en het beroep van de boer. Nou, dat is inderdaad het komend uur hier bij de Nachtgind anders... Waar zo'n tv-programma niet al toe kan leiden. <laughs> Plaatjes die te maken hebben met de boer. En je bent nog een afkondiging uh, schuldig, want ik kwam niet meer toe aan de aankondiging. Namelijk vlak voor het nieuws met Koekoe kon je luisteren naar uh, Mexicaanse muziek. Dat was van een Ierse gezelschap trouwens, de Chieftains die hebben twee jaar geleden een schitterend album gemaakt... onder de titel San Patricio. En de Chieftains hebben daarin samengewerkt... die hieren met Mexicaanse muzikanten. Ik liet je luisteren voor het nieuws van drie uur... naar het nummer Al Chibo. En daarin werden de Chieftains bijgestaan... door het gezelschap Los San ik blijf nog even bij je in de Latijns-Amerikaanse sferen. Want vanaf volgende week dan maakt deze oude Cubaan... een uitgebreide tour door Nederland. Eliadas Ochoa. <togstukend en erin> Cuando vayas a Santiago mi compa y te voy a llevar donde el son cubano tus veces escuchar, ese lugar es la casa de la trova, un rincón amigo de ritmo tradicional, ese lugar es la joya de Santiago, donde el son es Vierna. A la casa de la trova en Santiago te voy a llevar, sí, señor si quieres bailar, si quieres gozar, a la casa de la trova en Santiago te voy a llevar. Sí. A la casa de la trova que yo te voy a llevar, para que salga contento Estoy oyendo música. Atras. Si quieres bailar si quieres gozar Verdediger van de traditionele Cubaanse muziek. Hij wordt ook wel de Cubaanse Johnny Cash genoemd. Dan heb ik het over Eliadas Choa. Over twee weken dan gaat hij uitgebreid toeren door Nederland, te worden aan. ...een tiental plaatsen aangedaan in ons land. Ik zal het even noemen, 5 november begint de tour in Breda, in Mes... ...en vervolgens toert hij de volgende steden af. Den Haag, Utrecht, Gouden, Zoetermeer, Arnhem, Rotterdam, Deventer... ...Doetinchem, Kapelle aan de IJssel, Eindhoven, Rijswijk, Amsterdam. Kortom, hij is in bijna het hele land te zien met zijn muzikaan, muzikale Cubaanse muziek, deze Ili Iliadas Ochoa. En wat ik niet horen van hem, dat had als titel La Casa de la Trova. Dit zijn ook uh, exotische geluiden, maar dat is een Afrikaans tintje. De Zuidas groep. En die komen uit België. Dat Camille Carlens, dat is al sinds de jaren 90... de frontman van de groep Zita Zwoen. En die heeft nu een beetje over een andere boeg gegooid. Een exotische boeg. En dat is namelijk een Afrikaans getint gezelschap. En dat heeft hij dan maar genoemd de Zita Zwoen Groep. In plaats van gewoon Cita Swoen. En met die Cita Swoen groep toert hij de komende dagen door uh, Nederland. Vanavond is hij te zien in uh, Enschede in Attac. En vervolgens, dat zal dan uh, in het weekend zijn... dan gaat hij naar Paradiso toe, de 31ste is hij daar. En vanaf uh, volgende week, uh, donderdag, dan treedt hij op in Den Haag... het paard van Troje vervolgens Groningen in Vera... En in het Bergweeshuis in Deventer. Je de ziet daar zwoengroepen als je houdt van exotische geluiden. En het feit dat er die uit België komt... dat is op zich natuurlijk ook alweer exotisch genoeg. Maar met de Afrikaanse invalshoeken is het natuurlijk nog exotischer. En als ik het heb over exotisme... dan kom ik terecht bij Boer zoekt vrouw. Pa, pa, pa. Een aantal platen die te maken hebben met het boerenleven. En het platteland en zo. Hier is allereerst Cliff Richards. When the world in which you live. Gets a bit too much to bear. And you need someone to lean on. When you look, there's no one there. You're gonna find me. Out in the country. You're gonna find me. Way out in the country, ba, ba, ba, ba. where the air is good and the day is fine, and the pretty girl has a hand in mine, and the silver stream is the poor man's wine. In the country, in the country, if you're walking in the city and you're feeling rather small, and the people on the sidewalk. To form a solid wall You're gonna find me ba, ba, ba, ba. Out in the country ba, ba, ba, ba. You're gonna find me ba, ba, ba, ba. Out in the country ba, ba, ba, ba. Where the air is good And the day is fine mm -hmm. And the pretty girl has a hand in mind mm -hmm. And the silver stream Is a poor man's wine mm -hmm. In the country For the time is slipping by You don't need a ticket It belongs to you and I Come on and join me Hey, out in the country The air is good and the day is fine, mm -hmm. and a pretty girl has a hand in mine, and the silver stream is a poor man's wine. In the country, in the country. Ba ba ba ba ba ba ba, ba, -ba, -ba, -ba, -ba. Tot de eeuwen heen was hun boertje niet in tel. Toen kwam de hongerwinter en toen wisten ze het wel. Op fietsen zonder banden is gooien en hem Werken trekken onder, alweer. Morgen smaakt de bekker geen te beginnen te weer op een neer. De boer is troef. De boer is troef. De dag bekroond. and have a chrypferknoot. De populariteit van Boer zoekt vrouw plaatjes die te maken hebben met de boer. Je hoorde Cliff Richard en de Shadows uit 1966 met In the Country. En vervolgens uit 1983 Benny Jolink en de Zijnen. Oftewel normaal. Bent hier nog steeds bestaat en nog steeds optreedt. En van normaal hoorde je dan de Boerenstroef. Dit is uit de jaren 60, Kenneth het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 Nou kan een boer niet zonder trekker, dus een nieuwe massa komt. De schoene doos werd omgekeerd, het kapitaal geteld. En op zaterdag het Guus de naar Rotterdam genomen. En inzien binnen zakuus, een flinke boer een met geld. Gous Uittenwaart had zich nooit in stad vergeven. Hij kent alleen het dorp, het land, de oude boerderij. Zien uit het vroeger, zij de zware wilde wijven leven, die voor een stuver met naar boven gaan voor de vrije vrijerij? Daar kreeg je grote pusten van, want al die wijven, nu te steden, leven daar in zonde en die gaan ook naar de kerk. Alleen aan grote feesten, orgies en excessen deden je ja, de duvel in de steden, net daar flink waar overwerk.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 daar scheurt hij mee naar Rotterdam om flink door te zakken met alleen de wilde wijven, maar zijn koeien laat hij staan. Het hele dorp reek schande over Utenwerd en zijn manieren. En pastoor, naar nou die Utenwerth, die komt vast in de hel. Maar Guus vergaat zijn boerderij, het land en al zijn dieren. En spandeerde heel zijn schoenendoos aan het wilde wijven spel.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 Huis, kom naar huis, want daar hebben er een ding. Dit kan toch zo niet hangen, gus, wat is er aan de hand? blijf ik het vinden. Dit is 1966. Je hoorde the the Blizzard. Met frontman Harry Musquet natuurlijk. De betreurde Harry Musquet. Vorig jaar 26 september overleden. En uit de jaren 60 hoorde je nog eens een keer. Just for fun. Dat werd vooraf gegaan door een man die helaas ook niet meer onder ons is. Alexander Curley. Guus komt naar huis. En dit rondje van drie platen die te maken hebben met het boerenleven. Het platteland begon met Kennedy. Going up the country. De nacht ging anders de varen op Radio 1. Muziek waarin het boerenleven centraal staat. Aandacht voor cabaret, ook weer uit de jaren 60. Er zijn ook mensen en vooral mannen die bij zichzelf zeggen... herinnering, daar kopen we niks voor. Zo'n man laat het er niet bij zitten. Zo'n man neemt het heft in eigen handen. En deze boer uit het noorden... <lacht> Hij gaat u zijn liefdesgeschiedenis vertellen... ...terwijl hij met de rest van de bevolking van zijn dorpje... ...een volksdansje doet. En het liedje heet Gerrit. Ja. Van de zomer voor een jaar of vier... ...ja, ik herinner het me nog dat dagen... ...kwam ik Gerrit in het dorp vaak tegen... ...ja, die Gerrit woonde toen nog hier... Ik kwam uit de stad en hij werkte hier bij de notaris. Ik wil niet zeggen dat het een bezwer is, maar op de stad heb ik het nooit gehad. Echt lichtzinnig was hij door en door, altijd had hij van die flauwe grappen. Nou, hij kon misschien goed moppen tappen, maar daar heb ik geen waardering voor alleen. Het leven is een serieuze zaak, daar dient een mens het bij te houden. Daarom vond ik dat ik moest gaan trouwen, want dat is een man z'n En Nou, vier jaar terug, zoals gezet, dacht ik ben de eerste warme dagen. Het beste lijkt me maar om shock te vragen, want die shock dat is een flinke meet. Er, wie had dat nou verwacht? Shock die zei: Je bent te laat, man. Ik ga met Gerrit, wat zeg je met daarvan? Dat had ik nog nooit van Shock verwacht. En ik trek, wat verdamme. En later was het huwelijksfeest, maar die dag kwam Gerrit niet tevoorschijn. De mensen zeiden zo weer vandoor zijn, het is altijd een peist geweest. A, wij zijn er toen voorbij gegaan, toen hebben op een morgen vroeg twee honden. De kop van Gerrit in de plomp gevonden. Hey, wie had dat nou gedaan? Die dag zag ik chokjes af. Die was blij dat ze me zag. Kom nou, ze heeft me graag genomen, Want een ei is beter dan alleen gedoemd.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 If you're traveling in the North Country Fair Where the winds hit heavy on the border borderline Please say hello to one who lives there For oh, she once was once a true lover of mine In the North Country Fair, where the winds hit yeah. heavy on And the low borderline. Remember me to one who lives there. She once was, was a true love. De nacht klinkt anders met Roel Koeners. Midden in de Vlaanders. Weggestoken tussen de sparrenbossen ligt er een klein derpke. Verdeeld en allemaal kleine boerderijtjes. Uit een wat grudere dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar wint er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van der Niffest, de dien, de dien ze hier doet gerne. dat ze ja nog niet doen? Hij heeft er dan een liedje van gemaakt. Met gules kunnen worden. En als dit zoveel is voor bij en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een pitje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheer. Verheer. Hé, hey, schoenbeviggen, gewitte kaheren zie. Laat een keer zien hoe gier dan ga maar zie. Hé, hey, schoenbeviggen, gewitte heren, zie. Laat we eens zien hoe girndag gaan En tot mij, tot mij, tot mij. Tot mij, tot nacht. tot mij. Tot mij, tot mij, tot mij, tot mij met alle kracht. Doe het dan, doe het dan, schemveiffigen. Schemveiffigen. Maar ja, wat doe er dan? Zie ons tot geweld, dat valt het zo maar niet stille. En Ankjoor, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun schiet de vier. Ze moeten daar hier stil nemen. Ze wilden er aan En welden. En dan is er dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze goed niet te zien. En als de Chauves deur gaat. en hij ziet er licht op branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En we zijn een kop. Een beetje naar beneden, zingt deze liedje. Verheer. Verheer. Hé, hey, schoenvijverken, gepitte heren, zie. Lotte ik zien hoe geerdag. dan ga maar zien. Hé, hey, schoenvijverken, gepitte heren, zie. Lotte ik zien hoe gier dan ga maar zien. En tot mij, tot mij, tot mij, tot mij, goedennaast. Tot mij, tot mij, tot mij, tot mij met alle kracht. Doe het dan, doe het dan, schuimvijgen, schuimvijgen. En de joren geven voorbij. En ze 29. En ze ik hier van de messen, alienen, tussen de velden, op mijn welen. En een zag of dat is nu het paardje. Hey doortenen. En dan zijn wij evengen. Zie ja, je gieren? Ik heb er een liedje van hem op. Hey schoonvijvergen, ga witte hey, gieren zie. zien. Laten we zien hoe gieren dan gaan maar zien. Hey schoonvijvergen, ga witte gieren zien. Laten we zien hoe gieren dan gaan maar zien.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 en dat was dan nummer 1 in Nederland. In 1974 je hoorde de stem van Even Helen en de Wilde Boerendochter... gezongen in Plat Vlaams, Oost-Vlaams wel te verstaan. Daarvoor had je een superduet, Bob Dylan en Johnny Cash... samen in Girl from the North Country. En dat werd voorafgaand door een liedje gezongen door Wim Zonneveld. 1966, de muziek Harry Bannink en de tekst van Hugo Verhaag... Wim Zonneveld met het liedje Gerrit. Ivan Eijlen dus juist met uh, een Vlaams lied over de boer. Hier is nog een Vlaams lied over de boer. Het wordt gezongen door Miel Kools. Mm.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 De eeuwigheid piepte op een kier, Boer Bavo werd vreedzamer rentenier in een herenhuis dicht bij de kerk.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 price of their the answer to answers that you gave later. She did the things that we both did before now, but who Als ik een jaar of 12 13 was, toen woonde ik op de grens van naarden en bussen. En het mooie van op de grens wonen is dat je dan ook twee kermissen hebt. En als je gek bent op kermissen, is dat mooi meegenomen. En als de kermis in Bussen kwam, dan was ik altijd extra nerveus... ...want de kermis van Bussen was groter dan die van Naarden. En als de kermis werd opgebouwd aan het haventerrein... ...dan stond ik met een paar vriendjes te popelen op de Brinklaan... ...en te wachten tot de kermis klaar was. En als de kermis klaar, dan renden wij allemaal het kermisterrein op... ...en kozen wij allemaal onze eigen attractie. En het leuke was dat de attractie die we toen kozen... ...had te maken met later. Voorbeeld, jongetjes die toen als eerst in de zweefmolen zaten... ...zijn later behoorlijk aan de hasjes gegaan. Voorbeeld. Ander voorbeeld, het jongetje dat toen als eerste bij de gokautomaten stond, is later gokverslaafd. Ik kwam laatst tegen je, bij mij in de binnen zat. Ik zei, hoe is het met je? Hij zei, dat gaat niet goed, Joep. Ik zei, wat is er aan de hand? Hij zei, ik ben gokverslaafd. Ik zei, dat is heel erg. Hij zei, ja, maar ik kom er weer vanaf. Ik zei, dat schijnt niet zo makkelijk te zijn. Hij zei, nee, maar mij lukt het. Wedden? En zelf... <lacht> en zelf wilde ik altijd per se naar de waarzegster. Ik wilde weten hoe de rest van mijn leven zou lopen. En dan ging ik naar de waarzegster en dan keek ik altijd wel even of het de goede was. Dus dan klopte ik eerst aan als daar riep. Nou, wie is daar? Dacht ik, laat maar. <lacht> en dan ging ik naar binnen en stond ik voor de waarzegster en zei ik mevrouw, hoe zal de rest van mijn leven lopen? Ze zei, jij, vrouw, kinderen, schoonmoeder, Opel Vectra. Dus het was een goede waarzegster, want Opel Vectra had je toen nog niet. Dus ze kon het wel. <lacht> maar, maar het is natuurlijk wel een schrikbeeld. Het is toch het beeld van de boerenlul bij uitstek, hè? Vrouw, kinderen, schoonmoeder, Opel Vectra. Dat als het nog even doorgaat, krijg ik ook nog lamellen voor mijn ramen. En, en, en in de kersttijd zo'n driehoekje, hè? Het, het, Ja. En als je niet oppast, zit je op een goede dag ergens met je schoonouders te steen grillen. Nou, hè? In trainingspak. En, en dat zijn toch beelden. Dat zijn toch beelden waar je, waar, je, ja, waar je er ontzettend van schrikt. En in die tijd wilde ik alles worden behalve een boerenlul. In die tijd had ik samen met twee vriendjes, Charlie en David, had ik een bunker. en Dat was niet mijn bunker, maar dat was de bunker van Boer Buitendijk. En de bunker van Boer Buitendijk die was heilig. Waarom? Die bunker, daar mochten wij van onze ouders niet komen. Dat ding was gevaarlijk, dat ding kon instarten. Daar mochten wij van onze ouders absoluut niet komen. En daarom was het zo'n feest om er naartoe te gaan. Dat was echt een avontuur. Echt windend van de zenuwen kropen wij erheen. Zenuwgast noemen we dat. Echt, echt drie, van die, drie van die knetterende knaapjes op een reis, ik moet zeggen. En, en het grootste obstakel waar we langs moesten, dat was die buitendijk zelf. Dat was zo'n gereformeerd stuk mestoverschot, weet je wel. En als die gozer je zag, dan schopte die je van het erf af. De enige dag dat wij er veilig langs konden, dat was op zondag. Want dan mocht hij niet naar buiten. Ze wel, hé, buitendijk. Dan noemden wij hem, wij hem ook nog wel eens binnendijk. En dan, en dan... En maar wat deed die lul van? Dan stuurde hij altijd de hond op ons af. Hè? Dus hij had zo'n zo hond die moest over dat bunkertje waken, zo'n zo oude Duitse herder. En die dan op ons af en, en dan riep hij, Demjanjuk pak ze. En dan stonden wij daar. En, ja, en bang natuurlijk, bang. En dan zeiden we, hey, buiten de Buitendijk, die hond is die niet gereformeerd, want hij is wel aan het werk nu op zondag. En zei die: nee, maar die hond was wel gereformeerd, want die hond is later weer overleden aan polio. Dus, dus zo zie je maar. Ja. Maar in dat bunkertje, daar zaten Charlie David en ik altijd uren en uren en uren, en uren te praten. En daar lulden wij over schitterende boeken, daar praten we over prachtige muziek. Daar hadden wij het over onnavolgbaar mooie schilderijen. Daar hadden wij het over dichtregels waar je in dit leven tot de dood aan kan vastklampen. Nou, eigenlijk hadden we er dus over dingen waar je niks van hebt. En in dat bunkertje zaten wij uren met elkaar te praten. En één ding wisten wij zeker. Dat wij nooit, maar dan ook nooit, zouden worden zoals onze ouders. En twee regels van onze ouders zouden wij zeker niet overnemen. En die ene regel was, dat is nou eenmaal zo. En die andere regel was, omdat ik het zeg. Die twee regels zouden wij niet overnemen. En in dat bunkertje hadden we het nooit met elkaar erover van. Hoe wil je later leven? Want wij wisten toen al zo klein als we waren. Dat leven is een soort luxe. Leven is een stapel verjaardagen. Leven is een burgerlijke bijeenkomst als vanavond. Leven is niks. Wij zeiden tegen elkaar. Hoe wil je later sterven? En met sterven bedoelden we dan niet de manier waarop je doodgaat. Dus niet de ziekte die je krijgt. Of het ongeluk dat je mangelt. Nee, wij bedoelden met sterven. De tiende seconde waarin je leven ooit stopt. Dan gaat het licht uit. Of dan gaat het licht aan. Dan sta je in principe aan de kassa van de supermarkt die leven heeft. En de vraag is... Wat heb je op dat moment verzameld in je wagentje? Met andere woorden, wat doe je eigenlijk met dat ene leven wat je hebt? En David was de slimste van ons drie. En kon het daardoor ook het beste zeggen en hij zei altijd... Weet je wat leven eigenlijk is? Leven is een kwestie van niet willen sterven. En dat klinkt heel simpel. Maar ik denk dat dat heel dicht bij de waarheid is. Leven is een kwestie van niet willen sterven. Als er hier vanavond een gek in de zaal zit. Maar ook eentje die het laat merken. Hè? Dus, uh, die komt naar voren met een mes en die jast dat mes in mijn rug. Dus ze zeggen, nou ja, dat is onzin, dat gebeurt niet. Nee, ik denk het ook niet, maar het is die, die, die tennisspeelster, hoe heet ze nou? Monika Celis is het laatst ook een keer gebeurd. Ze zeggen, ja, dat was in Duitsland. Oké, okay, maar het is wel gebeurd, hè? In het begin dacht iedereen dat het was omdat ze Servieze was. Ik wist dat niet eens. Ik vond altijd wel dat ze hard kon slaan. Nee, maar goed, laat ik een ander voorbeeld geven. Straks daar op het tweede balkon naar boven gaat er een staan met een mitrailleur. En die roept opeens, hé, hey, het? ik schiet de bal uit je broek. Dan moet hij goed kunnen richten, maar dan, uh, <lacht> dan ben ik wel zo weg, want ik wil...